Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. MBO-studenten die te maken krijgen met stagediscriminatie... zeggen dat daar nauwelijks iets aan wordt gedaan door hun opleiding... Bedrijven weigeren dan jongeren op basis van hun huidskleur, afkomst of geloof. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken laten onderzoeken. Deze expert vertelt waar jongeren tegenaan lopen als ze het aankaarten bij hun studie. Hun ervaring wordt na ontkend, um, gebagitaliseerd. En soms wordt de schuld van de ervaring bij de student zelf neergelegd. En voor de student is dat behoorlijk pijnlijk. Omdat zij pas melden als de situatie onhoudbaar is. En als ze dan niet terecht kan bij de onderwijsinstelling en de onderwijsprofessionals waar je dan steun van zou moeten krijgen, daar komt het hard aan. De studenten die te maken hebben met stage discriminatie zeggen dat ze het gebrek aan steun vanuit hun opleiding nog erger vinden dan de discriminatie zelf. In Limburg is een vrouw overleden nadat ze op een rotonde onder een vrachtwagen terecht kwam. Dat gebeurde vanmorgen in Blerik. De vrouw raakte ernstige wond en werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De chauffeur van de vrachtwagen wordt door de politie ondervraagd. Mediamarkt mag acht winkels van het failliete BCC overnemen. De toezichthouder moest nog kijken of er daardoor niet te veel oneerlijke concurrentie zou ontstaan. Maar dat is niet zo. Mediamarkt wil de BCC-panden graag overnemen omdat ze op plekken zitten waar ze zelf nog geen winkel hebben. Zoals in Hilversum en Delft. En we hebben weer het Songfestival gewonnen. En dit keer niet het normale, maar het AI Songfestival. Het nummer klinkt zo. We could never feel like a human does. How Would You Touch Me heet het. En het is gemaakt door Nederlandse muzikanten en producers met AI-tools. Het moest een songfestivalwaardig nummer worden. En door een tool te maken en daar allemaal Eurovisie songfestivalnummers en melodieën in te gooien... kwamen ze tot dit nummer en lieten ze de rest van Europa dus achter zich...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 You don't know how a legend, you feel it, it your best.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 Code rood al daar. En, um, nou, en dan even kijken wat er allemaal um, gaat gebeuren. En we hebben een bekende Nederlander in de, in de uitzending. Oh, wie is dat? ja, ja. Uh, Barbara Delor en uh, De schaatser? De schaatser en uh, presentatrice van Nederland Beweegt. En uh, maar vandaag in hoedanigheid van ambassadrice van uh, de Hartstichting. En we gaan met haar bellen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 nou ja, dan blijkt wel dat je dus een slimme meter moet hebben. Want heb je een traditionele meter, dan heb je aan die hele Wifi-wissert niks. Goed dat je het zegt. Ja, want ik denk, nou eens, en heb je een slimme meter, dan is het misschien wel weer interessant. En jij mozzel, hè? Twee slimme meters. Ik heb zelfs twee, ja, dan kwam ik ook per, de I iemand heeft ineens een slimme gasmeter bij mij neergezet. <lacht> Is dat niet te geloven? Ja, niet dan ben je de pineut, hè? Dat ja, weet je. Ik ben gewoon de pineut. Ja. En we hebben natuurlijk heel veel lekkere muziek. En, want uh, ik, mag, ik mag een plaatje aanvragen, hè? Stags. Ja, dat gaan we straks even doen. Oké, okay, fijn. Weet je welke plaat ik uh, elke morgen trouwens uh, mee, uh, mee wakker werd? Nou. Um, toch even een klein stukje laten horen. Oh, voor dus, uh, een uh, klein ja, stukje. Ja, heel klein stukje maar. Ah, ah, ah. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, zonnenschein...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 Een lekkere gouden avond zo op de zaterdagmiddag van de Eurythmics.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 Want elke dag, dames en heren, gaat het regenen met, euh, zoals de verwachting nu is... ...de hoogtepunt of het zwaartepunt op aanstaande vrijdag 14 mm. Maar ik kan natuurlijk altijd nog veranderen. Nauwelijks zon. De meeste zon is euh, op dinsdag 25% en maandag. Maar daarna is het uh, grauw, zeg maar... Je zou bijna denken de donkere dagen voor Kerst, maar dat ja, zo komen gegeven. er al uh, weer aan hè? Ja, ja, precies. Eerste Kerstplaats is weer gedraaid trouwens op de radio. Oh ja, okay. door Sky Radio. Oh, ja, ja. Was dat niet een ongelukje? Nee, oh. zeker niet.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 We're well,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 Dat allemaal de komende minuten hier op de Zandvoorts Radio. En lekkere muziek waaronder deze Benno Commodores. En His heart in every Sang of the joy and pain He opened up our minds And I still can hear Him say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 Ik ga even omschrijven waar ik nu ben. Ik, ja. ik loop dus door de duinen. Ja. Ik, ben, uh, ik, ik ben de laatste 10 kilomet, kilometer van de Elstrandentocht aan het lopen. Je kan kiezen tussen 50 kilometer, 20 kilometer of 10 kilometer. En we eindigen in Zandvoort voor de Hartstichting. En uh, ja, het is de Elstrandentocht. En het is, uh, ja, het is wel de tocht der tochten lijkt wel. Want het oh. staat hard, harde wind... En het regent. en uh, nou, Je okay. hoort misschien wel aan mijn ademhaling. Ja. Ja. Het, is, uh, het is wel pittig. Want ik ben nu op en neer in de duinen aan het wandelen. Oké. Okay, oké. Okay. En heb je enig idee waar je bent? Uh, op het strand? Uh, ter hoogte ja, van waar? Ik, ik, ja, ik ben dus gestart in Noordwijk. En ik hm. zit nu een paar kilometer voor Zandvoort. Oh, het dus, schiet al lekker uh, op. Het eind is in zicht. Het, de warme chocola <laughs> longtje naar je toe. Hè. Of de kluwijn. Of de kluwijn. Oh, oh, ja, oh, lekker. Oh, lekker. Ja. lekker. Okay.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 Dat, dat doe ik dus al een aantal jaar. En dan heb je, heb je nog verschillende andere sportieve evenementen... die vanuit de Hartstichting worden, worden georganiseerd. Dus meestal ben ik daar dan ook bij als ambassadeur. Alles wat met sport en bewegen te maken heeft... heeft zet ik me altijd goed voor in. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, het is helemaal, ja en we weten allemaal hoe belangrijk inderdaad... je zei het net zelf al... hoe belangrijk het is... het werk van de Hartstichting. En, uh, dat daar, uh, en dit geld gaat eigenlijk ook naar... ik dacht onderzoeken, vooral...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 Nou, <laughs> nog niet hoor. Oh, nog niet. Je hebt wel wind in de rug, toch?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 It's all pumping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 Deze plaat kan je natuurlijk meteen denken aan de mooie ijsbaan die er weer gaat komen. Maar ook het schaatsen wat weer begonnen is. En we hadden net een oud schaatser aan de telefoon over de Elfstrandentocht. Dat was Barbara de Loor. Deze plaat rijden we speciaal voor haar. Druk met de laatste kilometers van die Elfstrandentocht. En zo dadelijk de finish dus bij Tijn Akersloot hier in Zandvoort. We gaan naar het voetbal, naar Duitsjesveld. Want daar zit Jan van der Leden. Goedemiddag Jan. Goedemiddag, Rob. Lekker vakantie gaat jongen. Ja, heerlijke vakantie, 30 plus, uh, Jan. Hoogste, hoogste temperatuur 37 graden die we bereikt hebben. Dus heerlijk, uh, heerlijk. Ja, maar wel uithouden daar. Dus uh, helemaal goed. Lekker, hè? Nou, weer terug hè, in het natte Nederland. En uh, we spelen vandaag uh, thuis tegen Dem uit uh, Beverwijk. En als ik het goed heb, Jan, hebben we voor het laatst gespeeld in het uh, seizoen 2007-2008 uh, tegen ze. En. Uh,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 De wedstrijd hiervoor, dat was Zandvoort 2 tegen Ajax 3. Amateurs. Die, die is iets later begonnen en dus ook iets later geëindigd. Oké, en uh, ja, wat, uh, wat kan je vertellen over de opstelling? Is die uh, bekend? Nou, ik heb uh, net uh, bij de buitenloop gezien dat Fernando -No er weer bij is. Fernando -No Lewis. Goed gespeeld, die weer uh, rechtsbek. Ik mis wel uh, Koen Gielsen. Die heb je niet te zien. Ik zie Berg, ik zie Jeffrey Zomps ik zie Nijts Christine, ik zie Jan Brinkton, Raymond Lagenberg, Tati Kies, Ray Tucker, Jelle Daan. Die hebben wel een goede opstelling. Dus. Ja, mooi team vandaag dus.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 ze zijn zich aan het opstellen. Zandvoort begint uh, aan de kant van de kantine met een zacht kindje mee, als het goed is. Oké, okay, dus uh, ja, nou ja, zo dadelijk, uh, de wedstrijd. Ja, nog. Ja, jij houdt hem in de gaten voor ons. We komen er gewoon straks uh, weer uh, bij terug, Jan. Is dat goed? Is goed. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. Tot zo. Tot zo, hoi. Op de zaterdagmiddag Jimmy Mac, de single van Phil Collins. Ja, jij geeft net aan, Benno, dat er iets met een schip aan de hand is voor IJmuiden. Ja, ik moet even mijn, mijn zaakje, oh, zaakje openen, dan moet je mij horen. Het <laughs> Doe is dat een, maar niet. Een, bericht, <laughs> een bericht van de, de Media Partners, zo moeten wij dat officieel zeggen. De Media Partners NH Nieuws.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 Wat is het eigenlijk? Klinkt simpel. Dat is het niet altijd. Maar ik, ja, dat, dat is wel mijn, mijn manier van doen inderdaad. Ja. Goed, dank u. Nou, Tot zover ja, Jaap Koper met de wethouder uh, Jan-Jaap de Kloet. Zeker. Dus de kramprie is nou weg in ieder geval. En uh, dat gaat uh, daar heel mooi worden natuurlijk. Uh, met de nieuwe bouwplannen die uh, in ontwikkeling zijn. We houden het in de gaten voor je.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 zijn nu inmiddels een paar minuten aan het spelen tegen Dem uit de Beverwijk. En Jan van der Leden houdt de wedstrijd voor ons in de gaten. Dan heb Je in het volgende uur ook nog een tweede interview van Jaap, hè, geloof ik. Ja, met uh, Dylan van... Uh...